De Duitse oud-president Horst Keuler is overleden, melden Duitse media. De CDU'er was bondspresident van 2004 tot 2010. Vlak na zijn verkiezing voor een tweede termijn trad hij in 2010 af... vanwege een omstreden uitspraak die hij had gedaan over de Duitse missie in Afghanistan. Keuler overleed vanochtend na een kort ziekbed. Hij was 81 jaar. De huidige president Steinmeier zegt in een condoleance dat Keuler veel heeft betekend voor Duitsland.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 De nieuwe Belgische regering zou maandag al aan kunnen treden. Na ruim zeven maanden onderhandelen sloten de partijen gisteravond laat een regeerakkoord. Formateur Bart de Wever wordt de nieuwe premier. Zijn Vlaams-nationalistische N-VA gaat een coalitie aan... met de Vlaamse en Waalse christendemocraten, de Vlaamse sociaaldemocraten en de Waalse liberalen. Waarschijnlijk leggen de partijen maandag de eet af bij koning Filip en daarna kunnen ze aan de slag.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 Like a knife, it can in deep inside. Waar hebben we naar geluisterd, uh, Maya? Vertel A maar. Chair. A chair? Ah, jij kent chair toch wel? Wie kent chair niet? Nou ja, chair uh, <laughs> is chair, hè? Ja. Zullen maar zeggen. <laughs> ja, ja, ja, welkom bij tweede uur van Goedemorgen Stanford. We gaan uh, nog een paar leuke dingen doen. Uh, we gaan praat, praten met Martijn Hendricks. Uh, welkom, Martijn. Goedemorgen. Uh, we gaan een uh, uh, opname van Carina uitzenden over de, een opening van een nieuwe um, expositie in het Stanford Museum over het plastic afval.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 nou ja, half december gebeurde het dus dat Jong Zandvoort uit de coalitie stapte. Dat ze er met drie andere partijen in, de CDA, VVD en OPZ. Uh, was het een verrassing voor je dat Jong Zandvoort ermee stopte? Want anderen zeggen weer van, dus zag het aankomen. Nou ja, uh, het, is, het is een beetje van allebei. Het is uh -huh. denk ik... Uh, um,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 Uh, soms is het gevoel wel eens anders geweest. Ja. Dat is wel. Hey, jij krijgt uh, volgende week nog een uh, mooie afscheid. Er worden ja, afdenties af. over gezet ja. uh, in het wapenverstand. Wordt, uh, ik denk dat er al mensen komen, toch? Denk ik, of niet? Dat uh, gaan we zien. Ja, dat gaan we zien. <laughs> maar, uh. nee, nee, nee. Maar, wat denk je? In, uh, in ja, er worden het niet aanmeldingen vijf. bijgehouden. <laughs> dus <wat ik laughs> is ik. Maar uh, het is wel leuk dat ze dat voor je organiseren, toch? Zeker. Maar ja, je bent 2,5 jaar ben wethouder geweest. Ja.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 Uh, ...zoveel procent van het dakoppervlak... ...en zo, zo hoog vanaf de... No ...ja, dan ken die regels natuurlijk niet exact uh, uh -huh. het hoofd... ...maar als je binnen die regels blijft... ...mag jij gewoon een vergunningsvrij... Ja, maar goed, een uh, ...of een nu... stuurtje of een aanbouw... ...dat mag gewoon vergunningsvrij... Dat, ...gelukkig maar, want we zouden hier op het gemeentehuis gek worden van al die Nee, dat ben ik wel en... met je eens... ...dat was vroeger wel zo... Je dat was vroeger overal. wel zo, maar dat maar... is gelukkig ook wel aangepast... ...dat je ook wel mensen een beetje vrij kunt laten... In ja, maar bijvoorbeeld die bomenkappen waar het nu om gaat... Dat dat ...of die camping... Kappen, ja. Dan moet er dan wel een uh, vergunning zijn. Dus er is het, een kapvergunning nodig. En er is omdat het de grond is met een risico op archeologische waarde, is er ook een, een vergunning nodig als je dieper dan 30 centimeter uh. wilt graven over een bepaalde uh. aantal vierkante meters. Dus dat soort vergunningen hebben ze nodig. Kapvergunningen, uh, ja. uh, onze, uh, aanlegvergunningen, dat soort dingen. Maar die zijn allemaal op, op die activiteit. Dus ja. niet de hoofdactiviteit mm -hmm. van de chalets, maar die gaan over.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 Kun je, dat, kun, je, kun je dat voorstellen? Dat, dat kan het, ik me heel goed voorstellen. Dat zei ik ja. net ook. Um, he, iemand die ja. daar zit, die daar vroeger met open kwam en nu zelf. Uh, misschien met uh -huh. kind of kleine ja. daar zit. Uh, dat, dat moet een enorme uh, En ik, ik ken die emotie natuurlijk niet. Want ik, ik sta daar niet. Ik, heb, ik, heb, ik zit niet in zo'n situatie. Ja, maar goed, ze hebben maar vaak Maar ik e vaak kan me heel e goed stroken. voorstellen dat... Uh, en, en zeker dat inspraak en in de gesprekken die ik ook met die mensen heb uh gehad. -huh. Um, die emotie kan ik me heel goed uh, voorstellen. Ja, ja. Um, het is ook voor die mensen een soort tweede huis eigenlijk. Ja. Um, wat...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 En het, het loopt nu, hè? Uh, ja, volop in de uitvoering. Een project van ja. uh, anderhalf jaar nog, volgens mij, minimaal. Ja, iets, ik denk ietsjes langer, maar dat is... Ja, het, ja. ja. en uh, daar ben je wel tevreden over hoe dat... Uh... Zeker, dat is echt heel... En ook, ook dat is wel weer ook in gang gezet in de periode hiervoor. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Vooral het afmaken en de uitvoering die we ja, nu uh, doen. Ja. Um, maar definitief ontwerp is denk ik twee jaar geleden ja. vaststeld. En je ziet nu echt de, de, de uitvoering. Ja, uh, en, en zien. ook de uitvoering van de vergroening in, in andere delen ja. van Stamford. Ja. ik zag ja. in de Admirale Buurt... Dat er mooie perkjes worden aangelegd. Ja. Dat gaat over heel te verspreiden. Ja, we zijn, nu, we zijn nu in het tweede jaar van het actieplan Groen. een van de eerste jaren dat ik weet, toen ik net werd hadden was, we, zijn we ja. begonnen met het actieplan Groen. En dat is eigenlijk omdat we uh, in de gemeenteraad begonnen begon met de discussie. Ja, we moeten iets met vergroening laten we beleid uh, op gaan stellen. Uh -huh. Toen heb ik eigenlijk gezegd, ja, we hebben geen behoefte aan beleid. We hebben gewoon uh, behoefte aan een zak geld en gewoon ja, ja. en gewoon, gewoon bomen planten en, en struiken en niet... Ja.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 Ik kan me wel voorstellen dat er, het werd net genoemd, de Krocht bijvoorbeeld, dat is ook zo'n projectje, of project, een groot project eigenlijk, ja. maar dat je daar zelf ook wat van vindt, kon je je stem ook makkelijk kwijt in het collegevergaderingen, zeg maar.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 Nou, niet, niet binnen het college, laat ik nee? het zo zeggen. Nee, meer, meer, meer met de raad. Ja. Ja, Die zoveel je, geld kosten. En, en, en je kunt daar natuurlijk verschillend over denken. Maar we hebben in het college nooit verdeeld gestemd mm. over, over wat dan ook. Dus ja. uh, uiteindelijk zijn we er elke keer gewoon uitgekomen. Ja. Mm -hmm. Hé hey, luister, wat, wat, wat, wat ga je nu doen? Ja, je wordt vader. En, uh, ja. Dus je neemt, je, je neemt een, een, een, een sabbatical, hè? vader sabbatical nou ja, ik, van een ik, uh, jaar of zo. Ik ben niet het type om echt stil te gaan zitten, dus ik ben ja. wel uh, op, op zoek naar... Maar ga naar je weer manen. de politiek ik, in? Nou, ik ben voor, voor nu gewoon even op zoek naar werk. En, ja, dat uh, begrijp ik, maar is je ambitie de politiek? Uiteindelijk wel. Ik Want denk. over een jaar en een maand zijn er weer verkiezingen. Hè? Dat ja, dus. in, in, in wat voor rol en wat voor plek uh. weet ik niet. Uh, maar ik, um, ja, ik hou wel echt van die politiek. Ja, was maar als, we, als middelbare scholier al. En dat, dat zal ook echt wel hmm. zo blijven. Maar het is, het is natuurlijk meer in de politiek dan wethouders. En Je hebt best veel kritiek gekregen in, in het verleden. Als wethouder. Ja, tuurlijk. En, en uh, vind, je, vind je dat dat terecht was? Ik, ik denk dat... Nou,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 ja aardig vindt. nee. het doel is dat, dat je dingen bereikt. en uh, het, sommige dingen betekent ook dat dat af en toe gelukt is denk ik. oké. Okay. Um, oké. Okay, dus je kan nu nog niet zeggen wat je gaat doen. dat is. Uh, dat nee, we ben, ben een bezig. nog bezig te oriënteren. Uh, zei, er, is, er is meer in de politiek. bijvoorbeeld de burgemeesterschap zou dat niet voor je zijn. leuke nee. kleine gemeente. Het is wel leuk om hier vast even een beetje te gaan oriënteren. nee, burgemeester. had je, niet, waar had maar je maar gesolliciteerd, nee. zei je? ik heb nog niet. Nee, nee, nee, nee. ik ben nog bezig. <laughs> uh, nee. best solliciteren. Ja, gewoon met, met kijken. Van oh, met kijken, ja, van ja, sites, ja, ja. Een koffie hier, een kopje koffie daar. Ja, ja, ja, ja. En, en wat is jouw... Jou, uh, uh, uh, uh, maar burgemeesterschap zou niet echt bij mij uh, passen. Uh. Uh. Uh. Ik vind het veel te leuk om dingen ergens van te vinden. Ja, inderdaad. Uh. En dat proberen uit te voeren. En een voeren. beetje de discussie en, ja. af en toe juist wel scherp uh, ja. in te gaan. Uh, en als burgemeester moet je toch wat neutraal. En Want ja. over de partijen en verbindend. En dat zijn niet per se de eigenschappen. Ja. Nee, dat is waar, ja. Waar gaat het om voorheen de komende tien jaar, zeg maar? Zonder casino en uh, dat soort dingen. Waar staat, nou waar, laat ik het anders vragen, waar staat Zandvoort over tien jaar? Is het de bruisende bladplaats 365 ja, dagen? Ik, ik, ik blijf altijd een, een optimist en, ja. de, uh, en ook best wel een, een trotse Zandvoorter. Dus ja. in mijn beleving gaat het gaat een stijgende lijn in. Alleen maar nee, uh, gewoon, gewoon stijgen een stijgende ja. lijn in, ja. Okay. Nou, Martijn, uh, hartelijk bedankt voor je komst. Ja, en ik wens je heel veel uh, in, in je zoektocht naar een nieuwe. En natuurlijk heel veel geluk in het komende vaderschap. Dus dat, dat, lukken. dat is heel belangrijk. Is dat is het belangrijkste. Ja, belangrijk. Het was natuurlijk allemaal hectiek en emotie toen het uh, college van ja, Kaful ja, mijn baan ja. kwijt zou raken. Maar... Uh, dit, dit helpt dan wel dat je iets... Uh, uiteindelijk is het, nee, het belangrijk is dan die politiek. Ja, uh, ja en je kan ergens naar uitkijken. Dat is ja. ook mooi natuurlijk. Hè. En, hey, he, heel, heel, en heel veel plezier met, uh, met, met, met het, uh, het afscheid. Ja, het afscheid. dat ja, ja. ja, ja, uh, komt ook wel goed, denk ik. Want ja, dan was <tomst> <alweer> <tomst> <tomst> dat weer donderdag. ja, Donderdag 6 februari. Ja, klopt. In het wapenverstand. voor Vanaf 5 tot 7, geloof ik. Je hebt het goed in... Nou ja, ik had het... ik Staat het ook in je agenda? moet Ik denk het niet, maar... Nee, maar ik kom wel even langs natuurlijk, maar...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 and Son. He won't wait. Watch them run down the platform one, and the eight thirty train to Matthew and Son. Matthew and Son.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 That made you And they've been working all day, all day, all day He's got people who've been working for 50 years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 uh, strandwandelingen met, uh, met kinderen. Dan kun je je creatieve outfit aandoen. En met muziek. En uh, ja, dus afvalraap. En nou, dan kunst maken eigenlijk. Dus uh, dit is zinnig leuk voor kinderen. Superleuk. Hartstikke bedankt. Want je hebt het hartstikke druk. Bedankt hè. Dit is ZFM. Inmiddels sta ik bij Paul W. Hij is een hele fanatieke blogger. En uh, hij is nu ook bij de expositieopening. Want.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 Maar je hebt wel meer opgehaald. Jeetje, want hier staat wel ergens hoeveel jij opgehaald hebt. Of op de bal die beneden ligt, hè? Uh, ja, oh, hey. op de achterkant. Oh, nee. Kijken. Nee, het wel, uh, ja, dit gaat... Misschien... Well. So hoeveel? Ja, het was rond 4.500 liter. Niet normaal. Wauw. Maar, yeah. maar wat was super mooi, de idee van het was niet, niet een negatief verhaal over de plastic troep. Het is een mm. verhaal over hoe we het wel samen yeah. oplossen. Het hoeft alleen te bukken en oprapen klaar. Ja, want dat en, is plokken, hè? Dat is blokken, precies. Maar eigenlijk, de, de, de verhaal gaat veranderen. In het begint zo, maar die, de mensen in Zandvoort zijn zo geweldig dat dit eigenlijk de verhaal was over de community. Ik moet wel stoppen bij elke straat en kletsen met mensen. Er zijn zo enthousiasten wat ik heb al gedaan. Dus ik, dit is de perfecte plek om voor mijn eerste keer met een museum basic te zijn. Dus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 Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. Time. Ja, Eikentina Turner. Eikentina, ja, zeker. Ja, ja, ja, maar dat was wel een beginperiode ja. van haar een enorme carrière. Nou, inmiddels zit onze laatste gast hier: uh, Jim Keuren en Robert Strijder. Welkom allebei. Goedemorgen. Nou, we Goedemorgen. Zeggen, uh, top ondernemers in hè? Leuk te zeggen. Wij hebben het hier over Auto Strijder. Ja, Auto Strijder. En Auto Strijder, jij hebt altijd een heel leuk. En hoe was het ook weer? Een blij rijden. Oké, okay. kom komt Strijder. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, uh, dit tot zover de, de, de regale boodschap. Nee. <laughs> nou, jullie hebben een. een uh, uh, zijn dus weg van, van de uh, Alverstraat, hoe noem je dat? De Verlennenweg. Van, van Opstraat, Opstraat, ja. ja. Uh, waar nu gebouwd wordt, dus komen we komen straks nog even op terug.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 GELACH Zeg maar. Voorheen zat de garage van Lent. Oh ja, van Lent. In verleden van daar, ja. die is dat opgestopt. Ja. Oké, okay. van Lent was dat. Ja, en wij hadden toen echt gewoon gebrek aan ruimte. Het was ontzettend druk in ons bedrijf. We hadden meer werkplaatsen nodig, nodig, zeg maar. Toen hebben we dat erbij gehuurd. Later hebben we het, het pand kunnen kopen. En ja, zo is dat zeg maar, in, bij ons terechtgekomen, in, on, in onze handen gekomen. Was dat een, een lastige beslissing om naar nieuwbouw neer te zetten? Nee, dat is wel eigenlijk een wel overwogen keuze geweest. Het eigenlijk een, een natuurlijk proces. Er natuurlijk twee uh, bedrijven in uh, de oude locatie waar we zaten en dan ook uh, waar Open van huh? Al zat. altijd bij die panden. Die waren gewoon echt gedateerd en verouderd. Hoge ja. stookkosten, veel, uh, veel onderhoudskosten.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 Dat horen jullie veel van, van, van jullie uh, klanten, zeg maar, dat er geen wasstraat in Stamford is? Regelmatig. Ja, er is natuurlijk nog wel één op de Verlennepweg daar. Hè, bij, ja, uh, bij de, uh, ja, bij de... Ja, de maar uh, die van jullie was ook druk bezocht. Dat was eigenlijk de enige waar je met, met, met hoogdrukspuiten kon werken. Hè. Dat was natuurlijk wel lekker. Ja. Klopt. klopt. Ja. En, en uh, geen, geen winkel meer met uh, sigaretten. Want ik heb begrepen dat de total op de Verlennepweg...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 Uh, 108, ...102 woningen zelfs... Uh, ...is in zes jaar gegaan. Hmm. Dat is best snel. Ja. Want uh, ja, in Zandvoort is dat een stuk lastiger... Nee, ...als vaard, je vaard, weet. Vaard. Uh, neem als voorbeeld uh, het Watertorenplein. Het heeft 25 ja. jaar geduurd. Ja, dat is, ja. beter, Iedereen maar. tegen, moeilijk, ja, lastig. Met het entreegebied uh, uh, dat duurt ook al 30 jaar. Maar hoe mooi <coughs> is het Watertorenplein geworden. Ja. Ja. Prachtig, prachtig. Daarom. Het is... Het, uh, ja, uh,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 Mooi wordt, weet je, ja, ontwikkeld worden. Ja, dat moet de, ja. ontwikkelen. Dat ja. moet niet blijven zoals het is, dat uh -huh. moet doorgepakt worden. Ja. En er is ontzettend veel vraag naar, naar woningen. Dus uh, ja, ja, en bedrijfsruimtes ook. Ja. Want wat er aan bedrijfsruimtes is, en met alle respect, dat is, dat is verouderd uh -huh. op uh, het gedeelte van Zandvoort Noord. Ja. Dat is mooi. Dat is eigenlijk de benchmark. Zo, uh -huh. zo moet eigenlijk die hele buurt daar worden. Ja. En Zandvoort Noord heeft dat ook nodig. Absoluut. Ja. Uh, hoe het er nu bij ligt bij dat oude Alblast uh, gebouwtje ja, ziet er niet uit natuurlijk. Nee, dat is zonde. Dus, uh, ja, ja, dus ja. als we dat uh, ja, daar mee kunnen helpen om dat mooi te maken, ja, dan ja. willen we dat graag. Ja, maar het grote geld, Robert, wordt verdiend natuurlijk met die auto's, Neem ik aan. Dat was <laughs> nee, maar Dat was het maar zo, het maar zo <laughs> ja. nee, maar dat, loopt, dat loopt toch op zich wel goed, toch? Uh,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 De routine van de medewerkers zit ook midden in het bedrijf, dus iedereen heeft veel meer contact met elkaar. Dus nou, ik denk dat wij echt een hele fijne werkomgeving hebben. Ook, ook ja. als er over 15 jaar iedereen elektrisch rijdt of dan uh, zie je dat niet, ja, niet nou, gebeuren? Dat, dat, dat is even de redenen dat we toen destijds besloten hadden om niet alleen met Volkswagen te gaan doen. Dat ja. ongebruikt. Onder andere, is wel een beetje een kernmerk die we hebben. Maar qua elektriciteit, Zandvoort Noord woont nog 60% van de Zandvoorters. Ja en een voorbeeld aan te geven, er zijn drie openbare laadpalen. Ja. Dus die transitie die, die, die duurt wel even. Die zal echt wel wat langer duren. En ja. De afgelopen vijf jaar merk merken qua verkeer particulier met name, dat ja. die nu nog niet toe zijn aan een uh, elektrische auto. Nee, want ja, jullie zijn niet meer echt uh, gespecificeerd nee. op uh, op Volkswagen. Hè?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 Ja, het is niet zo moeilijk, toch? Je steekt een stekker erin en je vijf... ja, uh, Iedereen kan ja. dat. Ja, ja. Nee, een het is een stukje dat klopt. Het ja, ja. uitlezen klopt ook. Ja. Maar daarna moet je ja, daarna het kunnen, je je kunnen renneneren. Ja, ja, ja. ja, ja, vroeger werd er gezegd inderdaad... Van, uh, nou, je bent handig met je handen voor mijn ja. Ja. Nu moet je goed kunnen denken voor ja, ja, mijn automechanica. Ja. Dus dat, dat betreft wel erg veranderd, hè? Ja, ja. 100%. procent. Ja. Ja. Maar Tim, jij, jij bemoeit je minder met de garage? Ja, is we over zijn, eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet? Nee, nee. Echt nog bezig met het gebouw, hè. alle laatste dingen is aan het afronden. Mm -hmm. En dan ook waar wat we het net over hebben, met, die, uh, met het nieuwe project waar we mee bezig zijn. De, hey, en jullie en hebben we niks meer te maken met, uh, met uh, wat er nu gebouwd wordt op de Verlenerweg, zeg maar, daarboven? Uh, de, Duimwachter. de Duimwachter. Nee, ja. hebben we er niets mee te maken. Die, die grond is verkocht, die hebben ja. we verkocht, neem ik aan. Ja.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 Ja, ja. ja, dat was helemaal net he, toch? jaar geleden Zoals een keer een project, ja. dus 11 jaar maar bezig geweest. Het, het was dat, het ja. leider, ja inderdaad, ja, met zijn topt. broer helemaal ja. ja. Ik kwam toen vanuit Duitsland uh, terug naar Nederland en we toen uh, de verwachting, zei, de samenwerking met Jim, dat wij na nou, ongeveer drie jaar op de, de oude plek zouden zijn en ja. dat we dan naar de nieuwbouw zouden gaan in Zalvoort-Noord. En uiteindelijk uh, bleek dat veel later, veel later ging het totale prik niet door. En dan was het even een hele andere ja, situatie. Ja, inderdaad, toen heeft het even stilgelegen. Dat ja. ja, ja. heeft uh, ongeveer uh, uh, 15 jaar stilgelegen. <laughs> ja, daarom. Ja. Ja.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 Nee, geen straat. die Nee, maar ik ben sterker, dus dat is geen... Ja. Ja. Nou, ik hoor wel eens ik hoor zit, onder me. Ja. Jij, zit, jij zit natuurlijk ook nog bij de, bij de rennersbrigade. Bij de KNRM. Bij de ja, KNRM. Oh, sorry. Ja, die, ja, die valt ja. heb je meer. Geef maar me. lomp uit. Hey, uh, we moeten uh, gaan sluiten, want we worden weggedrukt door het nieuws zo. Okay. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst? Ja, ja. Ja. dankjewel voor die tijd. Ja. Ja. Laten we hopen dat een mooie bouwpijnen... Ja, ja dat is ook Ja, zeker. dat het me flink door mag gaan.